Uur. Wat om algemoet met het NMS-journaal. Vakbond FNV heeft ingestemd met het ontwerppensioenakkoord. Daarmee lijkt het akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers definitief. De FNV maakte net op een persconferentie bekend... dat het ledenparlement de uitslag volgt van het referendum over het akkoord. Daarin heeft ruim 75% van de FNV-leden gestemd... voor het tijdelijk bevriezen van de AOW-leeftijd. Op langere termijn stijgt de AOW-leeftijd wel weer, maar minder snel... Eerder stemde het CNV ook in met het pensioenakkoord... en verwacht wordt dat vakbond VCP komende week ook instemt. De gemeente Ede is het er niet mee eens dat twee jonge kinderen... van een teruggekeerde Syrië-gangster bij hun grootouders zijn ondergebracht. Volgens de gemeente zijn er berichten dat die zijn geradicaliseerd... en dat de opa IS-sympathisant is. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming vindt de rechter de plaatsing verantwoord. De burgemeester van Ede noemt het onverstandig. Wielrenner Chris Froome is bij zijn val deze week ernstiger gewond geraakt dan gedacht. Behalve breuken in zijn ribben, dijbeen, heup en elleboog... heeft hij ook een breuk in zijn nek, is gebleken uit scans in het ziekenhuis. Bij de verkenning van het tijdritparcours in het criterium du Dauphiné... ging Froome keihard onderuit. Dit jaar komt de wielrenner niet meer in actie. In Schaarsbergen zijn de 97 brandweermensen herdacht... die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen tijdens hun werk. De herdenking is dit jaar voor de achtste keer...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 In 10 jaar tijd met 26% afgenomen. Doe eens lief. Dankjewel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Het geluid van Zandvoort. Live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFM. Zo is het. Uh, welkom bij uur 10 alweer van het geluid van uh, Zandvoort, Jaap. Ja, we, we zijn nu weer Amsterdam Bies Hotel. Dan moet ik weer gaan graven, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ik heb wat... ook nog een draaiboek uh, voor de tweede uur. De komende uur is er weer heel wat uh, te doen bij de 24 uur van Zandvoort. Uh, dat is ook zo, uh, want uh, woe, wat hebben we daar in dit, uh, dit uur, in dit uur 2, uh, wat wij dan uh, doen. Uh, de Corbani Open Atelier met bubbels en bites op de Van Spijkstraat. Kijk, dat is, uh, dat, dat is mooi. Dat is Lekker binnenkomen, Ja, ik. zo is dat. En uh, om vier uur uh, kun je naar uh, Ayuma Beach voor uh, Asian uh, Partij. De workshop daarvan. Dat, dat, dat was ook al in het eerste uur. Heb je er iets mee? Ja, ja nou... Uh, nou <laughs> Ja, nou maar goed. Dan is er nog, en dan even er doorheen fietsen, dat je dan ook nog een cocktail shaken bij de Bols Pop Bar. Dat gaat volgens mij de hele dag zo door. Ja, jij wil niet trouwen bij mij en RC, begrijp ik. Uh, nee. Nee, maar dat kan je wel doen voor één dag. Is dat zo? Ja, de hele dag door. De hele dag door. Ja. En dan is er nog om vijf uur tot twaalf uur en dan is er een speciale dubbeldekker... Die kan je dan winnen bij de Holland Casino. De dubbeldekker staat op het uh, Badhuisplein. Okay, die kan je winnen? Ja, winnen in, in de zin dat je dan uh, drie mag zitten en dat je dan mag zwaaien naar al die oh, andere dus Oké, okay, uh... okay. ik denk je mag hem meenemen. Nee. Ja, ja. Wat heb je eraan? Ja, natuurlijk ook niet. Oké, okay, nou, uh, dan hebben we nog. Uh, uh, even kijken, wat hebben we nog meer? Mm. Oh ja, om vier uur kan je meedoen met de kaas- en wijnproeverij bij uh, Kaashuis Tromp. Ja, en dan om vijf uur is er ook nog iets. Dat is dus aan het einde van, uh, van uur twee. Nou ja, dat is eigenlijk uh, helemaal aan het einde ook van ons programma. Het moorspel. Oh, klinkt heel gevaarlijk. Ja. Uh, nou, we hebben net genoten van het uh, optreden van uh, Wendy hier op het podium, ja. Badhuisplein. Ja, goed. Wendy. Ja, Wendy. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. <laughs> uh, je bent, uh, geloof ik, uh, nu al een uh, paar vlieguren aan het uh, maken, de laatste weken, geloof ik. Ja, toch? ja, ja. Ah, ja, ja. ja. Uh, dit was uh, een thuiswedstrijdje, eigenlijk, weer uh, op een podium. Ja. Leuk? Ja, superleuk. Ik had ja? echt heel erg aan mijn zin. Ja? Uh, niet met de band nee. zoals we dat uh, bij NH hebben meegemaakt. Nee, dat was solo-akoestisch. Ja? Weer lekker to the roots. Ja. Um, ja, het, is, het was natuurlijk altijd een beetje... Als je als eerste daar op het podium moet staan... Dan moet je wel de, de boel weer in beweging zien te krijgen. Dat is altijd, een, vind ik... Met de dingen die ik zelf heb meegemaakt bij de, de Rob akda Is dat altijd een beetje... Lijkt het wel een ondankbare taak om dan uh, te beginnen als uh, beginnend... Uh... Ik vind het wel een leuke uitdaging eigenlijk. Ja? ja? Is het een beetje gelukt? Ik vind, heb ik heb, ja, ik, denk dat, ik vind het nooit eigenlijk een probleem. Ik vind het altijd wel leuk juist. Ja. Openen. we ja. Uh, hoorden ook... Uh, je single waar je in maart uh, mee begonnen bent met uh, ja. So Over Fake Friends. Die andere die, uh, heb je die ook gespeeld, nog? Ja, die hebben als eerste nummer heb ik die gespeeld, hoor. Relapse. Ja, relapse, ja. ja. Uh, komt er uh, ben je nog bezig om de andere nummers ook nog uh, uh, zover uh, te krijgen dat we dat we die ook uh, nog gaan horen uh, tussen nu ja, ja, en. Zeker. Pama. Ik ben nu, ben nu echt uh, bezig met selecteren en ja. ik ben nu denk ik echt al op de helft en dan, uh, ik wil er zo snel mogelijk weer verder mee in de studio, maar ik wil nog niet te veel like, weggeven. Nee. Van, dus ik ga niet alles nogal live spelen, maar <laughs> in ieder geval relapse en zo voor Fake Friends blijf ik gewoon lekker spelen. Ja. En dan uh, ga, je het, ga je het snel zien. <laughs> Uh, is dit nog iets uh, waarvan je zegt, nou, dit wil ik nog wel een keer uh, doen? Volgend jaar bijvoorbeeld? Als ja, er, ik weer een, heel, uh... ja, ik vond het heel gezellig eigenlijk. Ja? Ja? Er waren best wel veel mensen. Ja, ik vond het, de sfeer is leuk hier ook. Ja? Ja, een leuke sfeer hangt er. Uh, vaar jij daar als een muzikant ook bij? Een beetje als een ontspannen sfeertje? Is over oh, echt, absoluut, dat kan zoveel veranderen. Ja? Dat kan echt heel veel veranderen. Als er geen leuke sfeer hangt, dan voel je een beetje... Ja, weet je, alsof je er niet helemaal hoort of zo. Maar ja. je doet wel gewoon goed je best. En, uh, maar als er zo'n sfeer hangt zoals nu, dat is heerlijk. Dan, dan geniet je gewoon ja. ervan. Ja. Nou ja, goed. Het uh, is ook de bedoeling, hè. dat, ja. uh, dat uh, um... Je hebt ook nog wat, wat ander materialen gespeeld van bestaande mensen. Ja, ik heb wat covers gespeeld van uh, mensen waar ik heel erg fan van ben. Uh, ja. Billy Eilish bijvoorbeeld, uh, ja, ja. Waar, ik, waar ik het over had. Ja, ja, dat was twee Billie weken is, terug, bij oh, ons. Ik zo'n een leuk nummer. Ja, ja. Uh, wat heb ik nog meer? Oh ja, Arcade van ja. Uh, Duncan Lawrence. Die hebben we gehoord. Ja. Gedaan, ja. Ja. Het hoe, hoe, hoe is dat nummer om dat uh, te spelen? Ja, ik, uh, ik vond het best wel een challenge. Ik vond het ja. het is natuurlijk best wel wat hooggenoten en dat doe ik eigenlijk niet zo vaak. Ja. Maar daarom, again, ik hou wel van challenges. Ja. En, uh, ja, het publiek vindt het leuk. Iedereen kent het. Dus ik vind het leuk om te spelen. Heb je dat nodig? Een beetje dat je jezelf moet uitdagen? Zeker, ja. ja. Dat, uh, daar, dat, zo ben ik altijd wel geweest. Ook toen met paardrijden Altijd mezelf ja. uitdagen. Altijd meer. Ja, ik hou daar wel van. Nou, dat, dat, dat gaan we dan ook wel de komende tijd, als je hem zo langzamerhand ook... De nummers die je zelf gemaakt hebt naar buiten gaan brengen. En je gaat het ook zeker in mijn muziek terugvinden. Want ik denk dat ik, omdat ik naar zoveel soorten muziek luister, dat ik niet bij één genre kan blijven hangen. Ik zal ja. altijd natuurlijk wel mijn eigen flair eraan houden. Maar ik ja. hou van experimenteren. Dus ik ga heel veel dingen doen. In dat opzicht slaag je er dus wel in. Ik bedoel, we hebben Relapse ook al gehoord bij Alternative FM. Dan. Kan ik eigenlijk wel merken van ja, dat is wel een uh, eigen geluid wat je, wat je al, uh, aan het maken bent. Dus dat valt, af, valt mij in ieder geval op. Ja, dankjewel. Ja. Uh, goed, ja, uh, het we, zit gaan erom, we gaan een plaatje draaien. Ja, het lijkt mee. me een goed verstand. Dankjewel Willen voor je Wil je komt. zelf je eigen plaat aankondigen, Wendy? Oh ja. <laughs> ja. Hey, dit, dit is mijn. Nee, oké. Okay. Dit ja. um, is uh, So Over Fake Friends van Wendy ja. uh, Moore. <laughs> komt ie aan?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 Fake friends Cause if you are a needle, you come running back to me It all makes sense, it's feeling too mean I need I can see you just stop loose and I'm so over fake friends I only see two-faced people in the crowd How nice to invite me just to leave me out I see now you really feel like I got you some slack for you to step my back. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so of a fake friend. tired of the pretend that I'm into often. But I'm so of a fake friend. Cause if you are in need or you come running back to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 So over fake friends, tired of the pretend. Did I mean to? Wendy zitten nou, gezellig bij ons in ons mobiele studio Amsterdam Beach Hotel Jaap. Ja, ik, ik ja met zit, haar singles zit, over fake friends. Ja, ik zit een beetje nog met Wendy daarover te praten over het vak van muziek zijn. Maar ja, goed maar het Lijkt me wel mooi hoor, om op een podium op te treden. Geweldig. Dat, dat, dat, dat is het, volgens mij het mooiste wat er is. En muzikanten zijn er juist bij gebaat, zoals ik dat beoordeel als maker van alternative IVM, dat je zoveel mogelijk vlieguren maakt, zodat uh, uiteindelijk uh, daar uh, gewoon heel handig uh, mee omspringt. Uh, dus dat uh, is een beetje ook de insteek uh, ook van ons programma om juist dit soort mensen een podium te bieden. Dat, dat kan ik er dan ook uh, nog over vertellen. Goed, Zo is het. Op. Nou, we hebben vandaag uh, open, open huis bij onze benedenburen. Ja, ja, niet van hier, maar wel van uh, onze normale studio Tolweg 10A, de bouwclub. Oh, ja, die hebben vandaag een uh, open dag ja. en uh, Dolly is daarbij aanwezig. Goedemiddag. Dit is Dolly en namens ZFM Zandvoort en ik ben op bezoek bij onze buren. Ja, wie zijn onze buren? De en als ik het Ja, zo is het, de benedenburen. Ik word meteen gecorrigeerd. Uh, wie zijn onze benedenburen? Om dat uit te leggen, wij zijn natuurlijk van ZFM. En uh, te vinden op de tolweg 10a en beneden op nummer 10 zelf, daar bevindt zich de Bomsruitenclub. Een ontzettend leuke vereniging die doet aan modelbouw, althans de leden doen aan modelbouw. En wat is nou het leuke vandaag? Er is vanmiddag, nu dat uh, Rob en Jaap uitzenden, een open dag bij de Bomschuitenclub. En dat organiseren ze elk jaar en dat is elk jaar weer een gezellige boel met een heerlijk hapje, drankje... Uitleg. En uh, momenteel uh, zijn er al zo'n tien mensen. Ze houden nu angstvallig hun mond ineens. Hè? Iedereen staat naar ons te kijken. Ga vooral verder met praten, ja. mensen. En uh, <laughs> ga gezellig je gang. Ik ben even aan tafel gaan zitten met uh, Rob Bossink, met Ellie Keizer en met Hans Nijenhuis. En um, als ik even naar Hans kijk, Hans, jij bent een, een lid hier, hè? Ik ben al twintig jaar lid van de Bombschuitclub. Al twintig jaar, moet je toch nagaan. En hoe bevalt dat? Nou, het is, het is een hobby en het bevalt ook uitstekend natuurlijk. En de, vooral dat er een gezellige vereniging is. En de tweede natuurlijk, wat je maakt, dat is zichtbaar. Dus ik bedoel, dat kan het, dat hoofdzakelijk bombschuiten. maar wij maken ook andere dingen, maar gewoon... Iets voor jezelf of ten een of het ander, maar de is het of een watertoren of een boomschuit of wat je me bedenken kan, of een schelpenkar, als men van, vroeger van oud zand was. Als het daar maar mee te maken heeft, dat moet binnen het onderwerp vallen. Ja, en, en inderdaad, wat je maakt, dat is blijvend hè? Ja, en ook zichtbaar is dus in ieder geval. Ja. Dat wordt toegesteld, dat was... Ja, ondertussen kom je het overal wel tegen. Want als je begrepen dat het moment cafés op, hier op Zandvoort hebt... overal zie je wel een bommenschuif staan. Dat is waar. Ja, dus het... Maar ja, helaas... Zoveel worden er niet meer gebouwd, dus we wonen niet meer zoveel cafés natuurlijk. Ja, Rob, want Rob Bossink zit ook bij onze tafel. Rob, vertel jij eens iets over die geschiedenis van die bomschuiten? Want iedereen heeft het altijd maar zo makkelijk over een, een bomschuit. En we weten allemaal dat dat natuurlijk een, een, een, ja, een, een boot was met een platte bodem, hè? Ja. En dat is natuurlijk heel kenmerkend. Want de maar, hè, die leefden van de visvangst. Kijk, dat wilde ik even horen. Waarom is dat nou zo? Ja. Hoe is dat zo gekomen? En, ja. en uh, Het waren hardwerkende mensen altijd. En die gingen de zee op. Alleen niet zo ver als die mensen uit de Muiden of uit Noordwijk die een eigen haven hadden. Ja, want wij hebben geen haven. Dus onze bommetjes die moesten s'avonds als ze terugkwamen op die lange ronde palen... naar boven getrokken worden op het strand... Tot de volgende dag. En dan uh, hoopten ze dat ze heel veel gevangen hebben. En dat het grap was, we hebben dan hier in Zandvoort het Visserspad, wat van gehoord. Jazeker. Met de stinkende emmer. Ja, dat, dat is dus dat cafeetje. het Visserspad, even voor de mensen die nu aan het luisteren zijn. Dat is het pad dat begint bij de Sofiaweg, via de duinen. Het is ja. nu een fietspad geworden, hè? ja. En dat gaat naar het kwartier in Haarlem. En daar is een café. En dat is het wapen van... Kennemerland. juist. Dankjewel, Ellie. Het wapen van Kennemerland. De bijnaam is de stinkende emmer. En Rob gaat ons nu vertellen waarom dat is. Die visloopsters, dat waren de dames, want de heren die waren aan het vissen. En dan werd het op het strand, werden die vissen netjes in een rondje gelegd. En kon je afmijnen, stonden 12 of 14 visjes die ze gevangen hebben. dan stond zo'n zo klaaskopen figuur bij, met zo'n ja. lange stok. En ja. dan kon je afmijnen. En dan kon je een bod doen op die visjes die daar liggen. Dat was dan een soort veiling ja, uh, ja, op het strand. Ja. Ja. Maar goed, echt waar? Echt waar. Oh. En nadat iemand dus op een gegeven moment uh, mijn groep had, dan wilde het zeggen, ik wil het hebben voor die prijs. Ja. Nou, en dan die man die afmijnde, die sloeg met de stok op de grond. En dan was het jouw visje werd afgerekend. Ja. En dan kwamen de dames te pas. Ja. Want die kregen die vis in een mandje op de rug. Ja. En die gingen die vis uitventen in de duurdere wijken van uh, Overveen. Uh, het visserspad af dus. Ja. Daar in die buurt daar werden die visjes gekocht. Ja. En dat maar, was eigenlijk de opbrengst van, van die vissers. Maar ik heb nog de stinkende emmer nog niet gehoord. Dat klopt, want ja. halverwege, <laughs> halverwege ja. als jij, ga jij maar zeggen nou over Overveen lopen hier, met ja. 25 graden. En een lading en met, vis op met, je en, met 20 kilo, ja. en dat waren dames die dat deden. Ja. Eén ja. of twee van die mannen vis uh, op hun rug. Nou, die ja. waren doodlammen op een gegeven moment. Uiteraard. Die waren blij dat ze halverwege... Even een drankje, een glaasje water of wat anders konden nemen en even uitrusten. En die visemmers, die werden dan even buiten gezet. Ah, of, uiteraard ah, niet mee naar binnen, maar okay. de wind duurde die geur naar binnen. Daar is Als ja, je dat al 20 jaar doet, dan begrijp je dat. Dat het stinkt. Dus een vreemde, die daar langs wong, die en die zagen ze allemaal die emmers staan. En dat was te stinken, hè? Maar dat was de bijnaam die dat café kreeg. Ja, ja, ja. En dat draait toch allemaal maar om die verhalen van de bomschuiten heen, ja, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja hartstikke mooi. En dat was eigenlijk de historie ja. van de Zandvoortse visserij in die tijd. Dat ja. heel leuk. Ja, ja. Geweldig. Ja, mooi, hè? Daar bij de bomschuitbouwclub. Nou, heel veel plezier daar. We komen zo meteen bij je terug, Dolly. Want we willen nog wel wat meer horen daar vanuit de Open Dag... Je ja. bent nog tot vijf uur uh, welkom daar, uh, Jaap. Ja, uh, maar wij hebben natuurlijk ook nog, uh, nog het een en ander uitstaan. Uh, dat ging net met de telefoon ging het een beetje mis. Met de meet and greet van uh, de, de zusjes en reinders. Want ja, we hebben nu uh, onze eigen Julia hier uh, aan de tafel zitten. Uh, want het was een meet and greet bij uh, een van de winkels hier uh, verderop, hè? Ja, klopt. In uh, sectime was de meet and greet vandaag. Ja. En uh... Nou ja. Je kon er wat, kan, komen... wat kan je erover vertellen? Nou, ik vroeg ze dus van uh, wanneer was het nou echt heel druk. En mm -hmm. wat inderdaad al gezegd werd, om een uur of één inderdaad. Mensen dachten, oh nee, zijn ze allemaal weg. Zijn ze al naar huis, we wisten niks meer. Alle meiden kwamen rond een uur of één. En dan was het hartstikke druk, zeiden ze. Ja. En eh. Uh, ja, maak mijn het verhaal even af. En uiteindelijk, nou gewoon met ze staan praten. En... Waren ze hartstikke lief. En uh, ja. ja, uiteindelijk kwamen nog wat vrienden langs. En dan zijn we foto's gaan maken met ze en nou ja, gewoon gevraagd van joh, is het. En hartstikke lieve meiden en allemaal hartstikke leuke kleding. Uh, ja, want zij ontwerpen kleding ook, hè? Ja, precies ja. Een ja. eigen kledinglijn hebben ze. Uh, wat, wat viel jou op aan de kleding die ze nu bij zich hadden? Uh, nu zijn het vooral van die pastelkleuren, meer licht lila, lichtblauw, wit. Roze en rood, maar je hebt ook heel veel glitter. Ze maken gebruik van glitter, ze hebben ook hele glitterpakken. Ja. En ze hebben wel iets kenmerkend, dat ze hoofd met dat, met dat hoofdje. Dat is heel kenmerkend voor hun. Ja. Ze hebben inmiddels eigenlijk een beetje hun eigen stijl al ontwikkeld eh, toch? Ja. Uh, ja. Uh, hebben ze daar ook nog wat uh, tegen jou ook, uh, over, wat over gezegd of niet? Ja, ze had het vooral inderdaad, ze zei van ja vooral voor de zomer hebben wij hele pastelkleuren en hoe Zeg maar, we werken met seizoenen mee. En als het zeg maar, herfst wordt of het wordt winter, dan gaan de kleuren natuurlijk naar wat donkerder, Naar donkerblauw, donkerpaars en zwart. Ja. En daar gaan de kleuren dan heen en wat casual. Uh, aandwinst wel voor wordt, denk ik, of niet? Ja, zeker. Want het is natuurlijk uh, bekend over best wel de hele wereld. Ja. Want Amerika, tot, gewoon van Nederland tot in Amerika draagt het wel. Ja, het is uh, Julia en Marie hè? Julie en Marie. Ja, ja zie je? Dat, uh, ja, Julie en Marie is het toch? Ja. ja, zie je, dat was het. Dat is voor de... uh, als mensen even denken van wat ging er nou even begin aan van dit, uh, van dit gesprek tussen Julia en mij, even wat mis. Maar dat heeft ook te maken met een verslaggever die uh, ergens op het ja, strand Ger, uh, rondloopt. Ger. Dus uh, Julia, we komen misschien nog heel even zo uh, bij je terug. Maar eerst even. Ja, en we gaan het, uh, ook nog naar de Bombschuitclub. Ook is, nog. Dus ja, uh, we gaan het, uh, eerst even uh, naar Ger. Maar eerst, eerst naar Ger bij uh, mij en ANC. Ger? Jawel, ja. Ja, wel. ja. Hij is er. In midden Z in de ceremonie zijn er uh, twee meisjes. Ben jij ceremoniemeester? Ben je ceremoniemeester? Ceremonie op dit moment of niet? Sorry? Twee meisjes van 12 jaar gaan hier trouwen. Ah. Ja. Vinden elkaar zo verschrikkelijk aardig. Zijn de beste vriendinnen. En ze worden getrouwd hier officieel. Ik zal even laten horen hoe dat gaat, jongens. Luister mee. Noah, verklaar jij tot jouw beste vriendin van vandaag, Charlotte hier? En beloof je om van vandaag een geweldige dag te maken? Waarbij jullie je vriendschap vieren. Ja. <laughs> Charlotte, neem jij voor vandaag, Noah, tot jouw beste vriendin? En beloof je dat je er vandaag een hele leuke dag van gaat maken? Ja. Dan mogen jullie elkaar nu jullie vriendschapsring geven? <laughs> ja. <coughs> Ja, officieel hoor, jongens. Officieel. Ja, geweldig, geweldig Leuk. En ze krijgen zelfs een trouwakte. Een trouwakte krijgen jullie natuurlijk ook. En dan zijn jullie tot vanavond, 12 uur, beste vriendinnen. Jullie moeten het allebei ondertekenen, doe ik dat ook. En dan komt het dus helemaal goed. Ja? Bijzonder. van de harte gefeliciteerd. Dank je wel. En jij ook van de harte gefeliciteerd. Dank je wel. Hé, hey Ger, even, 7, Ger, Ger, even ja? vraag je. Ja? Ja? Weet jij al hoeveel, hoeveel mensen er vandaag getrouwd zijn daar? Hoeveel zijn er vandaag getrouwd? Dit is uh, paar nummer zes. Paar nummer zes. Zijn er al zes getrouwd, jongens? Is leuk ja, dat is die ging. Nee, zeker niet. Hier, ik, sta hier, ik sta hier ook in een, ka een soort ka kapel aan het strand. Heel mooi versierd met uh, bloemen en, en uh, prachtige uh, sluiers. En kijkend over de zee, deze twee vriendinnen. Nou, het is echt. Als, als ik nou zou gaan trouwen, zou ik het hier willen doen. Ja, het is bij mij een racé. Tot hoe uh, laat kunnen stelletjes zich nog gaan aanmelden daarvoor? Tot tot te laat kunnen de stelletjes zich nog aanmelden? Tot vanavond kwart voor twaalf. Nou, dat is mooi. 24 uur Zandvoort, jongens. ja. Mooi. En, en hoe, hoe is het? Hoe, hoe bevalt het? Het is hartstikke leuk om te doen. Mensen ja? komen hier om voor de tweede keer te trouwen. Mensen komen hier om hun beste vriendin te eren en vriendschap te vieren. Dus dat is hartstikke leuk natuurlijk. En wat wil je nog meer, hè? Hier. De zon komt er zo aan geweldig. Oh, ben je zelf ook getrouwd? Nee. Oh. Ik ga straks trouwen met mijn beste vriendinnetje daar. Kijk, dat is mooi. Dat is mooi. Ja, dat moet ja. ook, hè? Nou oh ja, daar sta ik weer alleen. Ja, sorry. Oh, het was een, een verkapt aanzoek, dat had ik niet helemaal door. <laughs> ja, maar... Ger, Ger Hengelt uh, ook naar een uh, trouw aanzoek voor, uh, voor, de, voor de duur van deze dag natuurlijk. En dan, uh, dan is het ook weer voorbij. Of niet? Ja, ja je weet. Ja? Je weet het niet, hè? Voor hetzelfde geld uh, uh, kom je wat tegen dat je, dat je denkt van, uh, nou, Meijer aan zee, dankjewel. Ja. ja. <laughs> we, we gaan even trouwen voor een dag, hartstikke leuk. We gaan en... Nee hoor, nee jongens, even serieus. Ik heb een hele erge lieve leuke vriendin, dus trouwen met een ander zit er bij mij niet in. Kijk, dat is ook weer uh, recht gezet voordat je ruzie krijgt thuis. Ja, Duidelijke verhaal. Heel leuk, want ze krijgen ook nog een, uh, wat hebben jullie, wat, wat is dit? Um, we hebben opgeschreven wat we dus elkaar vonden. En wanneer we elkaar, sinds wanneer we elkaar kennen enzo. Oh ja, en jij, jij hebt het ook? Ja. Yeah. En dit zijn jullie, uh, is ze goed in dansen, zingen en? Eh, um, uh, acteren. Acteren, oh jeetje. En waar is zij goed in? In um, dansen uh, en zingen. Comedie. Jij ja. ja, een beetje de comedian? Uh, blijkbaar. <laughs> en wat doe je dan? Hoe doe je dat? Uh, ja, gewoon proberen iemand lachen te maken. Oh, daar nou probeer je te um, Ja, ik weet niet zo goed hoe. Een <laughs> Hele goede mop of zo? Um... Ja, dat, dan wordt het lastig hè. Uh. <laughs> nou, denk er maar even over ja. na. We Komen later misschien je terug. Hey uh, uh, Jaap, uh, ja? um, nou ik denk, uh, ik hoop dat het een beetje duidelijk is voor jullie. Ja, zeker. Ja. En hoe het gebeurt, het is echt fantastisch, het is waanzinnig. En een uitzicht, jongen, niet te geloven. En prachtig weer eigenlijk. Dus gewoon langs, Jaap, daar kan je nog trouwen uh, hebben. Ja, ik weet niet of ik dat doe uh, als uh, verstokte vrijgezel. <laughs> dus dat, uh, dat uh, ik, goed, maakt niet uit. Ah, je uh, weet ja. Je weet niet wat je mist. Ik weet niet of je met jezelf kan trouwen, Jaap. Uh, uh... ik, ik heb bepaalde <laughs> dingen met mezelf afgesproken en daar valt uh, trouwen waarschijnlijk niet onder, hè, Ger. Dus, uh, <laughs> ik wou bijna oh, okay. zeggen, ja, trouw niet voor je veertig <laughs> bent. Zo, uh, ja, zover ben ik al, uh, die veertig ben ik al lang al voorbij in ieder geval. Dus dat, uh, dat, dat zal het zeker niet worden. Weet je, we gaan hem afronden. We gaan Dank een je. plaatje draaien. Ja. Dankjewel, Ger. Helemaal veel plezier daar. Oké, okay, man. Oké, okay, okay, later. a good time down on the line, you got soul on the door, you're gonna have a good time down on the line, said get, get, get on down, said get, get, get on down, said get, get, get on down, said get, get get, down. get, get, get on down, Hey everybody take a look at me, I've got street credibility, I may not have a job but I have a good time with the boys that I meet down on the line, I s s man the rhythm B one, B two Make claims on your name's all you have to do Well, folks will be a drag If work ain't your bag And when you let them know You're more dead than alive In a nine to five Then they say you've got to go and Get yourself a job Or get out of this house Get yourself a job Are you a matter of mouse? A figure in each chair, You pretend not to hear Gotta get some space Get out of this You can hear the sound of a million people switching up for work. Well listen Mr. Average, you're a jerk Not me, you can't hold me down Not me, I'm gonna fool around Gonna have some fun, look out for number one You can dig your grave, I'm staying young Be a jet black guy with a hip high five A white cool cat with a trilby hat Maybe leather and studs is the way you at Make the most of every day Don't let hard times stand in your way Give a wham, give a bam, but don't give a damn Cause the benefits gang are gonna pay Hurry. reach up high and touch your soul The boys from where will help you reach that goal It's gonna break your mother's heart It's gonna break your daddy's heart Could you throw the dice and take my advice Because I know that you're smart Ja, dat was een uh, gaal. Ja, de Wim, uh, Ja, ja, ja. ja. Teg tegenover uh, ziet uh, een, uh, een gast die uh, straks ook nog uh, moet gaan spelen. Zullen we dat heel even nog doen voordat we nog uh, iets met die Bombschuitenbouwclub gaan doen? Want ja. Uh, we ja, hebben, Patrick we... zit er nou toch. Hij zit er dus, toch. Dus, ja. dus dan kunnen we hem net zo goed uh, gewoon, uh, gelijk meteen aan zijn staart trekken. Ja. Nou ja, die heeft hij niet. Maar goed. Uh, niet. <laughs> <Die luisterde laughs> ding. Wat is dit nou hier? Mag ik dat ook niet? Goed, nou, je, dat niet. hoeft niet. Nee, maar, uh, je, hebt, je hebt net uh, begonnen met, een, uh, met een, de Parallel aan zee. Ja, jezus. We je zaten man. hier al een beetje gek gekschillend. Als het nou een beetje van Kessel is, dan had hij er toch nog wel een beetje een orkest uh, geregeld. Maar dat was, niet, uh, dat was er niet bij vandaag. Nou, maar dat was ook niet no is ook niet nodig. Is dat niet nodig? Nee, als we een mooie karaoke versie hebben <laughs> op Spotify <laughs> op Deezer of waar dan ook. Uh, <laughs> Kunnen dus ze alle uitvoeringen, ze zijn gewoon te, te, te beluisteren. Uh, ja. dus, uh, dat heb hij ook snel even gedaan, die, die jongen uh, die het geluid regelt. Ja, en en uh, dat ging allemaal goed volgens ja. mij. Ja. Ja. Dus je hebt gewoon even lekker met jezelf mee uh, staan zingen op het podium? Nu. Niet eens meezingen, want er is een karaoke versie, dus ik zing het wel live. Uh, oh, oh. En, uh, oh dus, ja, wacht even, ik snap was het Het bijna niet, niet te horen, ja? Dat ik het nee, live zong. Nee, nee, nee, nee. Dank nee, uh, je dus wel. Juist nee, wel, Drie weken <laughs> in de studio, daar, daar doe je je best voor. Nee, ja. Maar uh, ja, is, er, er is ook een gekheid. Is... Gek gek nee, ik uh, bedoel, het was niet te horen dat het een versie was. Dat bedoel okay. ik heb bij de nee, ja, ja, ja, het is dus ja, een versie. Uh, ja. uh, <laughs> er worden weer woorden in mijn mond gelegd die, door... die ik liever niet uh, door, in mijn mond leg. Elke camping in Nederland ja. hè, gaat dat downloaden. Uh, is het de bedoeling dat wij dit ook volgend jaar in mei ergens gaan horen rond uh, dat veld met die 20 dure dinky toys? Dat nummer? Ja. Nou, ik vind eigenlijk dat gewoon, ik vind het, ik vind het gewoon een nummer wat euh, eigenlijk nu helemaal euh, up-to-date is. Ja? Er zit alles in. Ja. Euh, Formule 1 zit erin, alle kalf zit erin, het circuit, het duin, het strand, dus alles. Ja? Dus nou hoorde ik dan je van de een Maar je, je, je, je grote vriend uit te nodigen. Hij staat achter je. Oh. Frank. Frank. Oh, Frank. oh ah, ja, Frank. Zullen we Frank er dan, dan ook maar even B bij je Patrick, roepen? Patrick, nou hoorde ik uh, je laatste ah, ja. een keertje dat je zei van... Uh, dat je met een nieuw nummer bezig ging en dat je in overlegging met de gemeente... of vergis ik me daarin? Of? Nou ja, die idee, die, dat, dat idee is hoor. Dus, maar ja, dat kun dat... Ik kan daar niet zoveel over zeggen nog. Wat? Maar niet dat, dat, dat, Je dat nou als wereldnieuws het wereldnieuws is. ja hè? Ja, Ja, Maar niet dat het wereldnieuws zeggen. is. Dat ik is. weet weer te veel. <laughs> Iedereen. Idee. Hey, uh, Frank ja, is inmiddels ja, er ook ja. weer aangekomen, maar. Uh, maar wat, zal wat, ik laat... het dan maar even verklappen? Nou, vertel Frank. Maar, nee, maar. dat doe ik ook niet. <laughs> Ja, is wel ik weet het ook niet hoor. Nee, nee. Jij gaat straks ook met Roy, want Roy heeft al wat gedaan. Maar jij gaat straks ook nog wat mee presenteren, ja, toch? Ja. ja, ik ga om uh, kwart voor zes. Kwart voor zes. Uh, is het ook nog leuk als straks je, je neef uh, speelt? Ja, dat gaan we samen doen. Ja, want er ja, zijn opnames bij. van, hè? Dat jij ook uh, af en toe met uh, hem... Uh, ja, ja. ja. ja Gaat dat doet van heel lang geleden of niet? Nee, niet van heel lang geleden. Ik geloof van vorig jaar of twee jaar terug. Dat, dat, dat jullie op het podium ergens in de Haltstraat uh, met elkaar... Uh, nee, dat was niet met mijn neef. Nee. Dat was niet met... Nee, mijn neef is van Radio Halem en van de Musketeers. En oh. die heeft uh, wel vroeger ook de aankondiging van ons café toegedaan. Toen ja. wij de hadden begonnen. Ja. Ik dan. Ja. Toen heeft hij dan uh, in Halem heel veel verzorgd, uh, reclame verzorgd zeg maar, voor, voor, voor ons café. Ja. En wij hebben altijd een wens gehad om samen een keer muziek te draaien. En in die dertig uh, jaar dat we dat doen, ja. hebben we nooit samengedraaid. Ja. Dus uh, ja, nu was de vraag van, uh, joh, laten we het eindelijk een keer doen samen met z'n tweeën. Dus uh, bij deze, dat gaan we doen om half vijf. Half vijf, jij gaat draaien? Ja. ja dat, dat had ik gezien, dus, dus uh, wat... wat uh... Is dat uh, precies wat voor stijl? Ja, ik, uh, ik ben gevraagd. Dus, uh, je bent gevraagd, ja. ja en, uh, je, je klinkt uh, en, dus, als uh, professor Dokter nee, helemaal niet. Nee, nee, nee, nee, dat klinkt heel <laughs> arrogant. Zo bedoel ik dat helemaal niet, maar... Uh, er werd uh, specifiek gevraagd of ik de muziek wilde draaien die ja. ik altijd in mijn café draaide, uh, jaren geleden. Uh, dat is, uh, ik ben een van die mensen die ooit in dat, uh, in dat lokaal geweest ben. En ik ja. moet zeggen, er hing altijd wel een speciale sfeer. Patrick uh, kan dat ook wel uh, beamen, hè? bij hem in de maaltje had. Ja. als hij stond te draaien. Ja. Dan kwam je eigenlijk gewoon nee, om één uur niet meer weg de tent uit? Hoor. Dat is de <laughs> tijd geweest dat mijn huwelijk naar de kloten ging. <laughs> dat zegt hij ook nog. Daar heb ik niks mee te maken. Nee, maar goed, maar het was van rond een uur of twaalf, half één. Dan moest je echt zorgen dat je binnen was. Want anders kon er geen maars meer bij bij die ja, waals. dat was geweldig. Ja. Dat, dat zeg ik, daarna hebben we echt... Uh, was het voor mij passé? Het was gewoon op een gegeven moment voorbij. En, ja. en, en tien jaar later, vijftien jaar later, kwamen er langzamerhand wel weer mensen. Omdat je toch, uh, het dorp is uh, natuurlijk ons, kent ons. Ja. Dus dan was het, wil je een keertje bij ons komen draaien, wil je een keertje buiten, wil je nog een keertje doen wat je vroeger deed, weet je wel. Ja. En, uh, uh, en daar werd ik ook vaak als DJ neergezet, nu ook. Dat wil ik met nadruk zeggen, ja. ik ja. mag uh, de titel DJ niet dragen, vind ik zelf. Nee. Ik vind DJ's, uh, dat zijn mensen, dat zijn vakmensen. Ja. En ik draai plaatjes, daar zit ja. een heel groot verschil tussen, ja. vind ik. Dus uh, dat wil ik, dat moet gezegd worden. Uh, dat is buiten mijn weten om, uh, staat er DJ Frank Vink, dat vind ik te veel eer, want ik draai ja. gewoon plaatjes en meer niet. En ik doe het wel uit een speciale tijd de jaren 70-80. Er zullen vast zeker ook wel doorsdingen in uh, zitten. Ja, ja, weet je wat het is? Drie kwartier blijkt achteraf helemaal niet zo lang te zijn. Nee. Dus er uh, moest behoorlijk gestreed worden. Want ik had al een <laughs> lijst gemaakt. Dan ja. uh, had ik wel tot s'nachts vijf uur door moeten gaan. Dat geloof ik ook wel, ja. Maar het zijn maar heel weinig nummers wat er gedraaid ja, nou wordt. Dus ja, ik, heb een, uh, ik heb wat uh, grote jongens uh, helaas moeten schrappen, ja. ja uh, even voor de mensen thuis die het idee hebben van wat er gebeurde. Dus uh, zeg maar zo pak een beet 23 jaar eigenlijk uh, terug. Zo uh, ja. uh, tussen die periode, daar heb ik het over. En dan had ik uh, samen met uh, Marion Rebel, die we net ook al hebben gehoord in het uh, programma. Hadden we dus een, uh, een programma ergens in de Watertoren. Dat heette de aan Zee. En als er dan even stoom afgeplaatst moest worden op de zaterdagavond, dan was dat stevast bij de Waaltjehaald. Ja, dat nou, klopt. Ja. En dat, Met Maarten vis er nog bij. Maarten vis was er nog bij, ja, ja. ja inderdaad. Dus dat, dat, dan praat je wel over, over die periode. Ja. En, zeg maar, van 1995 tot 1999 tot ja, ja. zeg maar, waren we wel heel actief in Zandvoort en in Halem ook een café. Ja, ja. Maar ja goed, de, wat ik zeg, de muziek uh, is uh, heel beperkt, ja. ik, ik ben heel beperkt eigenlijk, ja. zeg maar. Maar jij gaat niet met Patrick uh, meedoen uh, straks? Of, nee, nee, nee, nee. Dat laat nee, je met Patrick nee, Patrick Patrick uh, is, uh, is een uh, verhaal apart. Die jongens ja. die, uh, die gaan zich ook focussen op een uur en uh, dan zijn ze toch wel uh, heel, uh, nou ja, ze hebben een heel specifiek programma en daar pas ik echt niet bij. Uh, nee? Uh, nee. nee, nee Oké. Okay. Misschien wel even als soort ment van aanjager. Voor hem dan weer, of niet? Ja, ik ga hem wel aankondigen, daar ja, ben ik dat hartstikke ik. trots op. Ja. En dat vind ik ook leuk, want na al die jaren eh, <laughs> heb ik het al heel vaak gevraagd. Van, kan ik jullie eens een keer goed gaan aankondigen nou? Hè? Allemaal in het zonnetje zetten, en dat ga ik proberen vanavond. Dus. Ja. Nou goed, uh, kijk jij dan uit naar zijn aankondiging of niet? Ik, ik kijk elke dag <laughs> naar hem uit. Ja. <laughs> nou, dat vind uh, leuk om te uh, horen, uh, denk uh, ik. Uh, ja, dat is mijn beste P vriend. Patrick, bang. jij oh. gaat uh, vanavond om uh, tien uur het uh, podium betreden, toch? Ja. Van 10 tot 11 ja. uur lang. Ah, ja. Ja. Ja, nou, wat, ja, maar, wat voor muziek ja, ga je doen? De meeste minuten geloof ik. De meeste minuten nog wel? Ja, ja. ja en een, een half uur ja, uh, een uh, met Raymondo uh, geloof ik. Hè? Zelfs nog meer als Jeroen van der Boom. Ja, jij nou, en, dat is ook terecht, en, terecht hoor. En DJ Ramon, <laughs> jij en DJ Ramoun zijn de enigen die een uur hebben. Dus nou, dat nou, en ja. DJ Hitro, zie ik ook oh, nog okay. staan. Dat is ook, nou, uh, ik... ook een uur. Want ook Yves Berendsen. De grote Yves Berendse ja. uit Zandvoort ja. heeft ook maar drie kwartier. Dus ja. ja. ja. Hier Jeroen van de Bomen slechts een half uur. Dus. Ja. Zit er een beetje Jeroen van de Boom een beetje... Nee, laat maar gaan. Wat uh, uh, ja, ga, ik, ga je vanavond te doen? Kan je alvast uh, wat verklappen wat je uh, gaat yeah. brengen? Nou ja, ik, ik, ik, ik, ik ga natuurlijk iets doen uh, wat, wat heel gaaf is. En dat is uh, met uh, Luna ga ik een uh, duet zingen. Oh. En dat weet nog niemand. Dat weet ja, nu, alleen de radio. Ja, ja wij weten het. Uh, ja, ja. <hijen> en, dat hebben we, en niemand luistert dus ja, niemand luistert. Nou, dat mag ik te betwijfelen. Want als ik straks Jeroen van de Boom hier tegenover me zit... Jij hebt wat vervelende woorden over mij gezegd dat ik maar een half uur op mag trainen in plaats van een uur. Ja, precies. Ja, dus je moet oppassen met wat je zegt. Ja, maar ja. goed. Ja. Uh, dat is wat ik zeg nu. Met, met ja, u, maar met dus. u, nou, dat is natuurlijk u. heel gaaf. En en, uh... De afgelopen jaren kon je zegeltjes krijgen. Hè? Dus hoe langer je in Zandvoort gewoond hebt, zeg maar, ja. dan is je boekje met zegeltjes wat groter en dan mag je ook wat langer spelen. Zeg maar. Ja, het is... Het is uh, oh. uh, uh. Nee, ja, ja, goed, we gaan, we, niet gaan, op gaan, op uh, we gaan uh, we gaan oh, iets ik, bij mij verstuurd. Ja. Ik, ik, ik ga weer eens even kijken. Oh, oh wacht. Ja. Nee, dat ja, maakt ja, niet ja, uit. Ja, zie ja. Ja, ja. Ja, je. Kijk, er, er, er komt wel wat aan. Er ja, komt wel wat binnen. Ja, nou, goed, dat, dat, wat, wat, wat heb je eigenlijk gestuurd? Het is wel handig. Straks we hebben een nummer gecoverd. Ja, wij zijn een coverband. Van Tok Tok. En dat is Living in Another World. En dat hebben we echt in de studio gemaakt. Is een prachtige opname. Ik denk dat je hem zo kan... Uh, je kan hem zo horen. Hij, uh, ja. hij is uh, geweldig. Ja, zullen, zullen we het, zo, ja, zo, proberen. het, uh, we het proberen? We gaan het we gewoon gaan, proberen. Dit is hem, uh, het mij. Dit is hem. een muzikant, hè, die Patrick van Kessel. Ja, dus ja dit van het is niet van echt onderscheiden. Toch? Nee, het klinkt ja, bijna inderdaad, inderdaad het bijna uh... origineel. Ja, ja, ik kijk, Ger Loogman die, die staat nog uh, tegenover ons. Uh, nou ja, wij, maar dan te, wij, uh, want, want jij bent uh, ook van hot naar her uh, geweest. Uh, ja, hot. ik ben heel door geweest. Ja. En, uh, nou, is, nou is het voordeel dat het niet zo groot is. Ja, hoe, hoe is het de hernieuwde kennismaking om toch uh, een soort verslaggever te zijn in je eigen dorp? Ja, dat is bijzonder grappig. <laughs> ja, ja. Ja. En je komt natuurlijk weer allemaal bekenden tegen. Ja, uh, maar ook om de weg naartoe, als je uh, ergens een reportage moet maken. Hé hey, Ger, hoe is het ermee? En dat je dan vervolgens weer tien minuten ergens staat te praten ja, van... Dat want gebeurt wel, ja. ja? ja, ja, ja, ja. De, Zandvoort blijft natuurlijk een dorp, hè? Ja. En het is uh, uh, dorpen die aan, aan, aan, het, aan de kust liggen. Ja. Die hebben een, een soort van andere uh, manier van met elkaar omgaan. Ja. Volgens mij zijn, zijn mensen aan de zee vriendelijker. Dat, die zijn, die zijn we zeker uh, wel geworden sinds we gewoon in mei uh, weten dat er hier een Formule 1 race uh, gaat uh, gebeuren. Sowieso dat ook, ja. <laughs> dat ja, ja, dat, dat, dat ja. scheelt ook natuurlijk. Dus. Ja, weet ja, je wat klopt. leuk is? Ik krijg van heel veel mensen horen die Sanford binnenkomen rijden. Ja. Zo geweldig overal die, uh, die, die, die finish vlaggen ja, die, goed, uh, ja, dat, die dat bij huis hangen. Ja. Dat is ook ons antwoord ja, ten ja, opzichte van de rest van de wereld eigenlijk. Zelfs op de Watertoren uh, wappertereen. Ja. ja, het is, net, het is ja. gewoon eigenlijk een soort uh, geuze is het uh, geworden. Ja. Hè. En voor slechts uh 10 euro verkrijgbaar bij de VVV. Ja. Uh, trouwens, even ja, ook van de aanjagers van deze dag uh, vandaag, hè. Ja. Dus we moeten hebben mensen gehoord. even op, uh, oproepen om uh, zo'n vlag te kopen bij de Klopt. VVV. Klopt. Ja. En de VVV is verhuisd, hè? zit in het Zandvoortmuseum. Waar? Het Zandvoort Ja. Ah. Waar jij geweest was, daar zit een voorpost tegenwoord. ja, ja, ja. tegenwoordig. voorpost Ja, Oh, dat wist ik niet. Wist er niet? Maar goed, hè. Dat, ja. Uh, wat, ja, maar ik denk praat dat je er mensen bij. dat niet weten. En ik praat Want ze zaten natuurlijk bij de Gnome om de hoek. Nee. Ja, dat weet jij natuurlijk uit ja, ja, ja, ja, je verleden. In de software marketing gaat uh, naar een het naar het hotel, geloof ik. Ja, Goed, nee, ja maar uh, Dolly, uh, Dolly staat daar uh, nog steeds in de wacht. Die... Want uh, ja, we hebben het uh, net al gehoord Trappen. van, uh, van uh, Dolly. Ja. De open dag uh, bij uh, ons benedenburen op de Tolweg 10a. Ja. We hebben het over de Bomschuidsbouwclub. Bouwclub. Ze is daar aanwezig. Gezellig drukker uh, daar. Bijna net zo druk als uh, dat het hier is. Ja. En uh, Dolly heeft de voorzitter ja. bij zich. De voorzitter van de de hele club? Ja, ja. ja. al, al nou, voorzitter ben ik uh, vijf jaar ik ben eigenlijk al 25 jaar lid van die club. Oh, maar maak jij ook uh, kleine dingetjes? Ik maak de ik maak ja? ook alles, en badkoetsjes, en uh, ja, je maakt het ook allemaal. En dat zegt ze met ja, een grote ja. glimlach. en ja, heel dus het in de... ja. ja, toch. Ja. Dus ook voor dames is het gewoon leuk om te doen, want jullie hebben een paar dames geloof ja. ik, hè, ja, binnen zijn, de club. Ja, zijn er vier, vier dames. Vier dames. Vier. Ik ben heel lang de enige dame geweest, maar ja. nu zijn er vier, uh, vier dames en die vinden het ook leuk. En Helemaal maak, leuk, ja, ja want... Hele mooie dingen. Techniek is ook, uh, ik, ik vind het wel vooruitstrevend, want techniek is enorm in opkomst bij uh, meiden ook. Hè? Ja, ja, ja, dat zie je op de scholen ook helemaal ja. gebeuren. Er is een enorme toename aan de interesse. Ja, ja dat is leuk. Ja, maar ja. valt dit ook onder techniek, Ellie? Ja, ja. Je ja. moet technisch inzicht hebben ja, dat, om ja, dat ja, te dat kunnen we. maken, want we werken okay. met, met redelijk uh, geprofessioneerde ja. uh, uh, machines, appletures, ja. zaagmachines en zo. Dus ja. je moet wel een beetje verstand ja. van dat vak hebben. De, ja. Maar ik heb nog een andere opmerking, dat wilde ik even zeggen, want dat is ja. heel belangrijk. Ja. De UNESCO, je was van gehoord. Zeker wel, ja, de, nou, de, de f dat is uh, de. de yes. Juist, ja? de, de UNESCO vond dat kleine. Het clubje in Zandvoort is zo interessant dat ze ons benoemd hebben tot werelderfgoed. Dus over duizend jaar kan je nog bij het Nationaal Museum, KB Museum, KB uh, Museum, kan je daar al, onze, al onze, onze dingen zien. Van de website en alle foto's en van de leden en de hele uitnodiging. Maar dat betekent dan dus ook dat de club nooit opgeheven mag worden? Ja. wel. <laughs> Nou, bij ja. gebrek aan leden of gebrek ja. aan geld. Zou dat kunnen gebeuren? Ja, maar even. wij gaan nu, dat moet je niet zeggen, want wij gaan nu natuurlijk nee, maar proberen om ja, het mensen we nog jaren voort. Ja, oké, okay, maar het is natuurlijk Mis de gemeente de huur niet zo hoog Gaat ja, ja. Hè, wat ja, dat gebeurt nog wel eens. Oké. Okay. En dan. Uh, dat is hè, op zonde. Een moment dat we, we hebben maar 8, 9 leden, hadden wij. En nu hebben we er elf, ja, 11, geloof ik. 11 leden. En die betalen 110 euro per jaar. Ja. ja. Per jaar. ja. ja. ja dus reken maar uit, dat is er Maar dan, dan kun je toch ook niet alles voor En doen. we hebben 2000 ja. euro ja. huur betalen we. En dan komen de andere kosten per jaar. Per jaar ja. Ja. aan de gemeente ja. Zandvoort. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Dus wij hadden eigenlijk gehoopt dat ze, uit het oog van. Wij vragen geen subsidie aan, dat ze ons een beetje mild wilden behandelen. Ja. Ja. Eh, om dit werkje, nou je ziet hoe, wat we allemaal doen, om dat voor te kunnen blijven. Ja, ja, ja, want, want wij er komt heel, wel heel wat stand. bij kijken natuurlijk om dat in stand te houden, ja, zo'n ja, vereniging. Ja. Ja, want die huur moet wel iedere maand betaald worden. Ja, ja dus moeten er gewoon meer leden komen? Of vergis ik nee, me Nee, nou? we hebben sponsors nodig. Oh, sponsors en donateurs. Donateurs. donateurs. Aha! En het, dat zou heel fijn zijn. En het donateurschap, dat kost 12,50 per jaar, dus ja. dat hoop je niet voor te laten. Nee. En dan krijg je dus voor terug uitnodiging van de open dag. Ja. Je mag altijd komen als je wilt komen kijken hoor, maar de open dag, dan word je, word je lekker ontvangen hier met een hapje en een drankje en een heel gezellige middag. En dat zit er allemaal bij. Dat is eigenlijk 12,50 is al opgegeven bij wijze van Ja, ja. Ja. Dus, uh, nee, het is heel nee. leuk. Ja, ja, zeker wel. Dus en, en sponsors? Um, nou, we hebben en, een paar sponsors. Ik ja. weet niet of ik de naam mag noemen, maar onze ja. hoofdsponsor, dat is heel belangrijk, dat is het Paap, Transportbedrijf Paap. Ja. Fijn. Dat is eigenlijk onze enige commerciële sponsor. Ja. ja. En die sponsort al ons al jaren. En dankzij hem bestaan we eigenlijk nog. Ja. Want die paar mensen die 12,50 betalen... Vroeger hadden we er meer, maar, maar ja, die mensen gaan ook dood op een ja, gegeven moment met die oudjes. Maar, maar is er dan niet een, een soort uh, symbiose te bedenken met ondernemers uit het dorp? Dat, dat zij jullie gaan sponsoren en dat je als tegenprestatie is een middagje in een zaak komt staan. En dat hun gasten ja. uh, alles kunnen bekijken wat jullie hier maar maken. Maar nu redden we het nog eventjes, Jullie jaar. redden het nog wel, maar het zou natuurlijk wel fijn zijn. Als de zo af ze... zou haken, bij wijze van spreken, dan zouden we meteen het volgende. Ja, dat, soort dat een groot probleem ja, hebben. Ja. Nou ja goed, maar aan de andere kant.. Uh... Ik, jullie willen zoveel en jullie kunnen zoveel. Maar zonder geld nee, kun je niks. Niet, nee. Kun je veel willen, maar dan nee, is er nee, niks nee. te doen. Dus we roepen nu op uh, mensen. Word donateur. Word word donateur. donateur. Komt, ten eerste, kom straks even gezellig langs. Ja. Heel Zandvoort zit vol met mensen. Dus nee, kom maar, nu allemaal ding, nee. naar de tolweg nummer 10. 10. U wordt daar uh, vandaag heerlijk ontvangen. met, open armen. met een, Ja, zeker met open armen. Dat word ik ook altijd. Ik kom af en toe zo eens om de hoek kijken. Ja, en het is heen. altijd welkom en gezellig. Alles staat klaar. Kopje koffie, lekker drankje, een hapje. En alle elf leden zijn hier waarschijnlijk wel aanwezig, denk ja. ik. Absoluut. Om iedereen ja. toch even ja. kijken. Maar ja, ja, ja, ja. nou, ze zijn er nog niet allemaal. Want er zijn er nu. Nee, de dames. Zes... Zijn, ja, die hadden elders iets te doen. Oké, okay. ja. maar goed, er zijn genoeg. Leden van de Bomschuitvereniging aanwezig om u alles te vertellen en te laten zien. Je weet niet wat je ziet, wat, wat, wat je allemaal met tien vingers en een beetje logisch verstand en gevoel voor techniek allemaal voor moois kunt maken. Het heeft allemaal te maken met oud zandvoort en het is zeer zeker de moeite waard. En vind je het leuk om te doen? Vanaf 18 jaar ben je van harte welkom om lid te worden. Iedere dinsdagmiddag en dinsdagavond zijn hier mensen nee, alleen aanwezig. Dinsdagavond. Dinsdagavond. Alleen dinsdagavond. Alleen dinsdagavond? Oké, okay, ik zag in de volgorde ja, staan. Ja, ja, ja. Oké, okay, dat is achterhaald. Ja. Dus dinsdagavond van 7 tot 10 ja. is de clubavond. En zit iedereen hier gezellig te werken? Even pauze af en toe tussendoor met een lekker kopje koffie. Rob zit de popel nog <laughs> iets te zeggen. Wat heel belangrijk is om te weten voor de Zandvoorters... dat ja. het Zandvoorts Museum, als je binnenkomt. Ja. Daar kan je boven, hebben we een hele lange plank gemaakt. En ja. daar staat de hele oude boulevard op uitgestreeld. dat dus ja. het voor de oorlog was. was die hele mooie ja. boulevard, die hebben we heel mooi gemaakt. En dan hangen diverse, op diverse plekken hangen bomschuitjes aan een uh, kettingtje en zo. Dus als de mensen in het museum kijken, dan kunnen ze ook al een heleboel... Dan heb je al een zien. voorproefje. Ja. En als je nou wil zien hoe dat allemaal de gemaakt worden. is... Dan moet je nu meteen <laughs> oh, naar ja. het Tolweg komen. En daar zitten Hans, Rob en Ellie op u te wachten. Mag ik jullie ontzettend bedanken voor in jullie interview. Voor alles wat jullie hebben willen vertellen. Is er nog iets waar we het nog niet over gehad hebben... Waarvan je zegt, van dat wil ik nu toch even kwijt. Nu de mensen toch rondlopen. Nee, maar mij niet. Nee? alles, okay. We alles Dan wens ik jullie een enorme fijne open dag toe. Een hele fijne middag. En ik hoop dat jullie heel veel sponsoren erbij krijgen. Dankjewel. Oh, Rob heeft een, toch een. nog iets. Ja, ja, ja, ik, wist ik, het, ik wist het, ik wist het. Om drie uur straks. Ja. ja. ja. Dan komt... De haring wordt gebracht. Oh, ja. Oeh, Zal een sponsor voor ons. Is ook een sponsor ja. voor ons. Wat Kijk, oeie, oeie, oei. Ze oei, oei, oei. ja. sponsort al die jaren de haring. Die komt met een grote hartstikke met Hartstikke haring. -lief. Patrick Berg. Patrick Berg. Patrick Berg. Ja. Helemaal goed. Nou, ik zou zeggen: een hele fijne dag. En uh, ik hoop dat jullie tot in de lente der dagen Goor, blijven bestaan. Want jullie zijn wel de mensen die de Zand voor zijn geschiedenis. Helemaal tastbaar maken, visualiseren en voort laten leven. Hartstikke okay, bedankt. Dankjewel. Veel succes. Nou, nog heel veel plezier daar, Dolly, dankjewel. En wij zitten nog steeds in het Amsterdam Beach Hotel. Ja, het podium Badhuisplein. Daar treedt, treedt ze momenteel op, deze, deze dame. En ja, straks in het volgende uur gaan we gewoon door hè? met de, de muziek ook vanaf het podium. Dus uh, lekker blijven luisteren naar de SoFoods Radio. Mariet van der Brand. Ja, daar heb ik het dan over. En uh, ze gaat nog een uh, nummer zingen zo. Tot het nieuws. En uh, weer van 4 uur. Graag tot zometeen. it's all me, I can read your thoughts right now, and I walk from hate to sail, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I can catch the spell, she can, she can tell, makes a special brew. the fire inside of you, anytime you feel, dangerous. from But it's all me. Anything you want done, baby, I do it naturally. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Clock strikes upon the hour, and the sun begins to fade. Sooner or later, the fever ends. How to taste my blues away I need a man who takes the chance On a life that burns hard enough to last So when the night falls My lonely heart calls, go deep Oh, I wanna dance with somebody I wanna feel the heat with somebody Senses spinning through the time Sooner or later to figure out And I wind up feeling down